10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Met natuurlijk Oekraïne Zweden, Ronald van der Geer. Hij heeft het te pakken, Sevchenko. Zijn doelpunt op aangeven van Jamalenko. Voorzet komt vanaf de rechterkant. En dan de Stuwe Zoekt positie in het strafschroepgebied en kopt de bal. Voordat Krankwist en Melberg kunnen ingrijpen achter Isaacson. 1-1, nieuwe tussenstand in Kiev. En straks natuurlijk ook de uitslag van onze quiz Tijd voor Tijd. Maar eerst het nieuws door Opmegen.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 De politie heeft gisteren bij een grote antidrugsactie in Deventer 18 mensen aangehouden. Agenten vielen op 11 plaatsen binnen en namen boekhoudingen, geld, auto's en boten in beslag. Verder werden twee hennepkwekerijen gevonden en ontmanteld. Alle verdachten zitten nog vast. Een flink deel van de grootste hersenbank ter wereld is verloren gegaan door een kapotte vriezer. 150 hersenen zijn ondooid. De hersenen lagen opgeslagen in een onderzoekscentrum in Massachusetts. Een paar weken geleden ontdekte een onderzoeker dat er iets was misgegaan. De hersenen liggen normaal gesproken bij min 80 in de vriezer... maar nu was de temperatuur gestegen tot 7 graden boven nul. Een alarm dat voor Dooi had moeten waarschuwen was niet afgegaan. In dierenpark Emmen zijn twee olifanten doodgegaan. Zijn olifant Tokin Aye. ...en haar jong, dat drie weken geleden werd geboren. De moeder werd vanochtend samen met haar jong weggehaald bij de kudde... ...omdat ze een zieke indruk maakte. En in de stal viel de moeder olifant. Daarbij kwam ze op haar jong terecht. En toen ze later nog een keer viel, kon ze niet meer overeind komen. Het dier stierf in de stal. Het pasgeboren olifantje Toura was ook verzwakt. En zijn toestand ging nog verder achteruit... ...doordat zijn moeder op hem terecht kwam de dierenartsen in. En we hebben toen besloten het olifantje te laten inslapen.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks de top 5 van de mooiste fragmenten van deze Sportzomer. We gaan natuurlijk eerst naar Zweden, Oekraïne, alles van de geer. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Weder. Ja. Ja, ik mag ik nu. Oekraïne-Zweden, ja, ja, sorry. Ze spelen <laughs> thuis, hè? Ze spelen thuis. Ja, Oekraïne speelt alle wedstrijden thuis. Daar is uh, geen enkele discussie <laughs> over. Na 59 minuten, bijna dus een uur, is het 1-1 uh, door die goal van uh, Sevchenko geworden. Prachtige goal. Fantastisch ouwe. doelpunt van, uh, van hem. En wat een klasse zit er in die, uh, die kopbal van de inmiddels 35-jarige Sevchenko. Die wel niet mee zou doen, niet mee zou doen. Wel in de basis zou starten en ook weer niet. Nou ja, Blogin heeft uiteindelijk voor hem gekozen. En ik kan me zo voorstellen dat die oud-voetballer van het jaar daar geen spijt van heeft, dat hij heeft gekozen voor Sevchenko, die hiermee zijn 47ste goal maakt voor Oekraïne. Dat is toch een respectabel aantal. Drie minuten nadat nou staat dan Ibrahimovic, Zweden op een 1-0 voorsprong had gezet. Dat was ook een mijlpaal, want uh, Ibrahimovic maakte zijn uh, vijfde doelpunt op het Eindtoernooi, een Europees Eindtoernooi voor Zweden, en is daarmee nu de topscorer alleen. Hij heeft Larsson verslagen. Nu moet Zweden iets terugdoen, maar eigenlijk na de goal van Sevchenko was het toch alleen maar Oekraïne dat de klok sloeg dat het balbezit had en dat Probeerde gevaarlijk te worden richting de goal van Isaksson, Oftewel, Zweden moet zich even gaan herstellen. Nou ja, daar heeft het nog een half uur voor. Maar als je toch kijkt naar deze avond, dan kijk je Rijkhalse uit... naar de wedstrijd tussen Frankrijk en Engeland en denk je... nou ja, deze pikken we mee, laten we hopen dat hij meevalt. Maar deze is zoveel en veel leuker dan die wedstrijd eerder vanavond... tussen Frankrijk en Engeland. Balbezit weer voor Oekraïne aan de linkerkant. Konopjanka, speler van Jepper in de Russische competitie... is continu daar daaraan bewegen, bestrijkt eigenlijk de hele linkerkant... en heeft nu ook weer het balbezit voor Oekraïne. Dat dus drie minuten nadat Zweden op 1-0 kwam op 1-1... kwam nu even kijken wat aangespeeld. Bijvoorbeeld in het tras op gebied. Voorzet komt vanaf de linkerkant, maar wordt tot de corner verwerkt. Het was niet Shevchenko, maar Voronin ook al zo'n oude vos voorin bij Oekraïne. Veel routine in dat elftal. 1-1 is de stand na bijna 61 minuten. Gaan we naar het noodweer van vanavond. 150 bioscoopbezoekers van Pathé in Rotterdam hebben hun film niet kunnen afkijken. Vanwege een wolkbreuk boven het theater. <laughs> De riolering, we hadden het er straks al over, die kon de regen niet aan. De hele avond blijft de bioscoop dicht. Verslaggever Matthijs Holtrop trof teleurgestelde filmliefhebbers. Jong Stel komt aanlopen, wil graag naar de film. Ja, <laughs> yeah, we hebben at online for the movies at 8.30 uur. Dus ja, we hebben niet veel tijd. Maar helaas, het uh, gaat niet door. Er is wateroverlast voor Is te lezen op een geel papiertje op de deur. Oh, Oh, oké. Okay. <laughs> Ja, en wat nu, hè? Als het geen film wordt. <laughs> There's is no alternative, right now. <laughs> dat moet nog even worden bekeken. Ja, ja. Daar hebben we hebben al kaartjes gekocht al. Oh, welke film? Uh, die Snow White. Ja, de Snow White. Ja, ik heb ook net kaap pas mijn kaartjes gekocht. Dus ik vind het wel een beetje raar, maar ja. Zullen we even kijken of ik geld nog terugkrijg of zo, of uh, iets anders? Ik ga het vragen aan Rob van der Meer. De manager van uh, de bioscoop van Pathé. De mensen die buiten staan, kunnen die ook hun geld terugkrijgen als ze al een kaartje hadden gekocht voor vanavond? Ja, natuurlijk krijgen ze wel hun geld terug, alleen dat gaat nu niet aan de kassa. Dat, dat moet even via het internet geregeld worden. Want uit veiligheidsoverweging hebben we alle geldstromen uiteraard opgeborgen. Ja, wat is er vanavond precies gebeurd bij jullie? Ja, het was eind van de middag. Een, een, een wolkbreuk in Rotterdam, rond kwart voor vijf begonnen. Ja, en Die heeft een uur aangehouden en die is zo zwaar geweest dat de riolering buiten het pand... Wat dus een meter of drie buiten het pand ligt, volgens mij. Die heeft het begeven en daardoor is al het water dat de riolering inging... en is is snel weer uitgekomen richting onze toiletpotten, wasbakken. En daardoor is een overstroming ontstaan. Maar de zalen die bleven droog? Ja, de zalen zijn gelukkig droog gebleven, dat wel. Want uh, alles was dat leed echt niet te overzien geweest. De gangen die onder water hebben gestaan, waarbij het nu gelukkig alweer wat minder is... Uh, dat waren ook onze nooduitgangen voor de benedenzalen. Dus ja, we willen geen risico nemen de nooduitgangen niet goed te hebben. En daarbij was het zo dat we niet wisten hoe het water zich zou verhouden tot de elektra die overal zit. Dus dat was het, uh, het risico was te groot om door te gaan. Kan ik het zien? Kunnen we er even heen lopen? Ja, we kunnen er even naartoe lopen. Geen probleem. Ja. Veel water heeft zich verzameld op de toiletten. En hier zijn de heren toiletten. Het is goed te ruiken ook, hè? Ja, het is echt rioleringen. Dus wat je normaal gesproken de riolering inspoelt, komt er nu uit. Dus uh, het ruikt heel vervelend. Ik heb... Uh... Geen laarzen aan of iets dergelijks. Goedenavond. Goedendag. kijk eens even, jongens. Hey, hey. Ruud, we je ja. moet al alles stof zetten. Snel zetten. De machine stof. Zo. Dus het plan is om met stofzuigers nu alles weer schoon te krijgen? Ja, als het goed is wel, ja. Dat zal wel motten. Want met anders, iets anders kan je het niet. Dus... Uh, we gaan beneden nog pompen zetten. We gaan beneden nog pompen zetten in Jack's Casino. En dan wordt alles naar buiten geloosd. Het, het is een rekening. laag water van, nou ja, hier maar een paar centimeter, ja, maar het is, een, wel, ja. het is een flinke oppervlakte. Ja, het is een hele flinke oppervlakte, 40, flink op... 40 ja. tot hier, 40 centimeter hoog. Ja, tot aan de onderkant eigenlijk van uh, de wc-potten. Ja, klopt. <laughs> ja, het is niet al te fris werk, hè? Nee, nee nou, het is niet anders, het hoort erbij toch? Ja. Soms mooie klussen. Soms is het minder mooi. Ja. Want je kan niet letterlijk de drollen opzuigen. Ja. <laughs> Inderdaad. We ja. gaan we verder. Hij ja. Ja, ze dus we gaan weer verder daar. Nou, mogelijk zijn die werk werkzaamheden in de straat bij de bioscoop... de oorzaak van alle problemen met de hemelwaterafvoer. We gaan naar oekraïne Zweden. Ronald van der Geer. Maar daar is het drie minuten geleden 2-1 geworden voor Oekraïne. En wie anders dan Sevchenko maakte de goal. Ik vertelde nog dat er een corner aanstaande was voor Oekraïne. Nou, die werd genomen door Nazarenko vanaf de linkerkant. En weer was die alle Zweedse verdedigers de baas. Deze is Sevchenko. Er gaat natuurlijk wat mis achterin bij Zweden. Er ging het nodige mis, maar het uh, zal uh, Setchenko een zorg zijn. Hij heeft zijn tweede doelpunt te pakken. En de voorsprong voor Oekraïne is een feit. De 1-0 voorsprong voor Zweden is dus razendsnel door het thuisland omgebogen in een 2-1 voorsprong. Actuele tussenstand na 65 minuten. En we hebben afscheid genomen van Ola Toivonen, want hij is gewisseld. Svensson is zijn vervanger. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzone. Radio 1 Sportzomer. Die kijken we natuurlijk ook via de webcam. En dan krijg je ook gratis de clip van Cock Robin erbij. I thought you were on my side meteen terug in de jaren tachtig. Ja, en dan zie je pas hoe oud die, uh, hoe oud die plaat is. Ja, ja. Goed, Oekraïne, Zweden, toch wel verrassend 2-1. Tenminste voor de mensen hier. Voor jou niet zo, Ronald. Nee, ik had erop ingezet, hè? Ja, ja dat, uh, dat is waar. Goed. Gokker is onderdeel van het leven. Uh, uh, je bent gewoon twintige... een kenner, jongen. Je bent gewoon een ja. kenner. Nou, die zit bij jou daar, volgens mij. Na een <laughs> minuut of uh, 70 is het nog altijd uh, 2-1. En is het een volksfeest aan het worden in het Olympisch Stadion van uh, Kiev. Maar nu even oppassen, want daar is uh, Zweden bijna... Maar goed, bijna is het niet helemaal. Het was AZ-speler Elm die weg werd gestuurd in het strafschopgebied. Nou, een hoge bal waar hij aan de rechterkant nog net de voet tegenaan krijgt. Maar dan kan hij uiteindelijk niet veel snelheid meegeven. En Kapiatov. Keeper van Oekraïne, die bal vrij gemakkelijk pakken. Nee, de weef gaat rond. Men is hartstikke blij met twee doelpunten van Sevchenko. Die trouwens bij de tweede goal um, in de dekking stond bij Ibrahimovic. Die nou niet heel erg dichtbij hem stond op het moment dat uh, Sevchenko op die corner vanaf de linkerkant naar de eerste paal kwam. Ja, dan stond ook nog iemand bij de paal. Dat was Lustig en die keek eigenlijk naar die bal en liet hem vervolgens... Tussen de paal en zijn lichaam doorgaan. Dat zag er ook niet al te sterk uit. Ja, en zo kom je dus op een 2 achterstand als uh, Zweden zijn. En moet je dus nu vol aan de bak. De laatste 19 minuten, er is ze ingegrepen. Toyvone is eraf. En Sebastian Larsson eraf. Wilhelmsson, die tegenwoordig in de Zandbak speelt, is uh, inmiddels in het veld gekomen. En, uh, en ook Svensson. En nu gaat Marcus Rozenberg eruit En krijgen we iemand in de ploeg die ook een uh, herinnering oproept. aan uh, Als we het hebben over de Nederlandse competitie. Johan Elmander spits hij bij Nak, maar bij Feyenoord onder contract heeft gestaan. Daar gespeeld heeft, maar natuurlijk ook verhuurd is geweest aan Nak. En via Frankrijk en Engeland nu bij Galatasaray in Turkije onder contract staat. Hij was niet fit deze week. Op het laatste moment goed genoeg om in elk geval op de bank te zitten. En hij mag dus nu in de slotfase invallen als spits naast Ibrahimovic. Een plekje dat vooraf was ingeruimd voor Rosenberg. Maar die heeft aan de verwachting niet kunnen voldoen. En nu hij dus in de slotfase in deze wedstrijd als de Zweden moeten gaan voorkomen dat ze een valse start maken in de eerste wedstrijd van dit toernooi. Oekraïne ruimt op via de linkerkant. Céline met een uh, hoge bal. Richting wie? Richting Sevchenko, dacht ik. Die daar in een uh, duel raakt met de verdediger van uh, Zweden. Nou, daar wordt een overtreding gemaakt. Ja, Melberg is het. de man met baard. Centrale verdediger. Bezig aan zijn laatste toernooi. Zijn laatste serie Interlands voor Zweden. Speler van Olympiakos. Het is Voronin. Die keihard in aanraking komt. Met de elleboog van Melberg. Dat is de Turkse scheidsrechter dan te ontgaan. Want hier had een kaart voor moeten komen. En dat zou in de Nederlandse competitie. Nog wel eens een rode kunnen zijn. Maar goed, dat is niet gebeurd. Het is slechts een vrije trap. Voor de ploeg die met 2-1 voor staat. Het gebeurt allemaal rond de middellijn. Vrije trap dus. Voor Oekraïne dat nu in de laatste lijn de bal opgejaagd door de Zweden probeert rond te spelen. Met balbezit voor Timo Sjoek. Die schuift hem dan naar een voren. Naar de rechterkant. Daar is Gusev. Daar is ook Jan En zo probeert Oekraïne een beetje op balbezit te spelen. Nu meldt het zich wel op de Zweedse helft. En probeert het nu een aanval op te zetten via de rechterkant. Het blijft bij proberen omdat Martin Olsson een verdediger aan de linkerkant. De bal over de zijlijn werkt. 2-1 is het voor Oekraïne. Nog 17 minuten en een beetje. En hier in Nederland zijn alle ogen natuurlijk gericht op woensdag. Oranje moet dan rekening houden met een levensgevaarlijke spits. De aanvaller die de mannschaft aan de zee hielp tegen Portugal... is een echte goaltjesdief. Al is hij in het Duitse elftal niet onomstreden. Mario Gomes is zijn naam. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Goed, wij hebben een spitse discussie. Moet hij spelen? Van Of hij? Wie anders dan Klaas-Jan Huntelaar? Bij de Duitsers is het niet anders. Daar heb je Miroslav Klose. En je hebt... Dan is Komis de Ausgleich. Miroslav Klose, eigenlijk al jaren een vaste waarde in het team van Joachim Leu. Maar aan de andere kant heb je dus Mario Gomez. De man die aan de lopende band scoorde voor VfB Stuttgart. Die in 2009 verkaste naar Bayern München voor een recordbedrag van 30 miljoen euro. En daarna een moeizaam eerste seizoen ook zijn draai vond. En zijn draai staat voor scoren, scoren en nog eens scoren. Ja! Mario Gomez En weer Mario Gomez de kop nog dran. In de midden Mario Gomez. En dan is Mario Gomez daar, maakt zijn 16e Dit seizoen 26 keer raken in de Bundesliga. 12 keer in de Champions League. En toch in het Duitse elftal wilde het nooit zo met Mario Gomez. Het EK van 2008, het WK van 2010 verliepen allebei teleurstellend. Alle Duitsers hadden dan ook verwacht dat bondscoach Leu dit EK weer voor Klozen zou kiezen. Maar het liep anders. Hij koos tegen Portugal voor Gomes. Maar had maar een ganz grozer collega van mij gezegd, Giovanni Drabatoni. Trainer is geen idioot. Ja, dat is makkelijk praten natuurlijk achteraf, want we weten hoe het gelopen is. Light up geflees. Gomes werd de matchwinnaar. Het belangrijkste doelpunt is in zijn Interland-carrière. Ja, dat is richtig. Dat was ook gevoelensmenselijk het schönste en het wichtigste. Ik ja, ben natuurlijk zeer gefreut über dieses Tor. Het doelpunt dat hij uitgerekend maakte op het moment dat de Rivaal Kloosje klaar stond om in te vallen. Fußball is manchmal kurios. En, um, heb je de Miro gesehen. Ik heb me gedacht, dass er voor mij komt. Ik wuste aber auch, dass ik nog een Chance bekomme. Ja, dat war dan einfach zo. So. Dat sollte zo so zijn. Der Ball wurde abgefälscht en um, landde er op mijn kop. Goudhaantje Gomez sloeg toe. En hij lijkt voorlopig zeker van zijn plaats. Hoewel. Ook Klozen staat te popelen. Een luxe probleem. Mario Gomez had zijn kwaliteiten in het verhaal. Hij heeft een entscheidende Tor gemaakt. Hij heeft het hele jaar voor Bayern München getroffen. Daarom ben ik froh dat we deze mogelijkheden hebben. Eben ook twee solche klasse-leute voor in kader te hebben. Opmerkelijk, na de wedstrijd tegen Portugal kreeg Gomez kritiek uit onverwachte hoek. Meemet Schol, assistentrainer bij Bayern München, vond de spits te weinig mee verdedigen. Hij moet harder werken. Gomez ziet het vooral als opbouwende kritiek uit de Bayern-familie. Want Joe had hem tijdens de Oktoberfesten zelf gezegd. Uh, ik zie zo so ongelooflijk veel potentieel bij je. En uh, ik möchte damit niet dat je dich kritiseren. maar ik möchte damit uh, bezweken dat je het laatste uit je rausholst. En zo so zie ik dat jetzt ook. Uh... En Gomez ziet geen enkele reden om te veranderen. Hij somt maar even op. Ik dat ik ben in de laatste. Vijf, zes jaar de de Sturm. We in de Deutsche Ik in de laatste twee jaar in de Champions League, in modernen voetbal, in de moderne Champions League, de meeste toren naar Messi gemaakt. Also. Oranje is gewaarschuwd. Dan is Gomes de ja. oh, de Gomez de uitglech. Oh, de uitglech van Gomez, Ausgleich van Gomez. Ja, dat is er schon. goed. Uh, inmiddels is het negen uh, minuten uh, voor half elf. In sportzomer. I can't seem to find Emily Sandé, next to me. Oekraïne, Zweden, Ronald van der Geer, Zweden moet komen. Zweden moet komen, Zweden komt ook wel. Alleen heel overtuigend is het niet. Het is nogal de 2-1 voor Oekraïne. Nu wel Zweden vanaf de linkerkant. Bal richting de tweede paal. Melberg, die mee voorin is. Brengt hem weer net zo snel naar de andere kant van het strafschopgebied. Wilhamson Wilhelmsson met een schot. Maar gepakt door Piatov. Wilhelmsson, een van de drie invallers. Spelen van Al-Hilal, Oud-Roma uh, en uh, Anderlecht. En uh, hij uh, meldde zich al eerder in het Trasopgebied. Toen aan de linkerkant. Maar kwam er uiteindelijk niet door. Maar het meest overtuigende was er wel een schot van Slatan Ibrahimovic. doorkopbal van hem. Vervolgens de Helman er teruggelegd voor zijn voeten. En een snoei, snoei, snoei hard schot. Waar de keeper van Oekraïne alleen nog maar als een volleyballer op kon reageren. Soms zwerver in zijn beste dagen bokste hij de bal met de polsen uit de goal. En zo voorkwam die dus dat het 2-2 uh, werd. Maar zo stevend Oekraïne af op een prettig EK-debuut. Want vooral de duidelijkheid, dit is de eerste keer dat uh, Oekraïne sinds 1991 onafhankelijk uh, zelf speelt op een Europees kampioenschap. En dan kun je maar eens met een 2-1 overwinning beginnen. En dan ook nog eens dankzij Shevchenko... Het icoon van het voetbal die nu over zijn afscheid gaat nemen van deze wedstrijd. Zijn aanvoerdersband gaat inleveren. Hij wordt naar de kant gehaald met nog negen minuten te spelen. Ja, reken maar dat nu iedereen een staande ovatie over heeft. Voor deze Shevchenko die we nog wel terug gaan zien in dit toernooi. Maar zo heet dat nog eenmaal als hij een visitekaartje afgeeft... En wat dat betreft wint van de huidige koning van Milaan. De voormalige koning van Milaan gaat naar de kant. Maar doet dat wel nadat hij twee keer Isaacson heeft verslagen. Nog negen minuten. Oekraïne 2, Zweden 1. Tijd voor tijd. Ja, iedere dag uh, spelen we het leukste radiospelletje van uh, de Radio 1 Sportszomer. Zo vindt onze eindredacteur. De nu al legendarische volgens de quiz. tijd voor tijd. En iedereen kan meedoen op uh, radio1.nl verschijnt iedere dag een vraag... waarin de juiste tijd centraal staat. Voor vandaag was dat uh, de vraag in welke minuut van Frankrijk-Engeland... wordt de eerste corner genomen. Maar er staat ook nog een vraag van gisteren open. Zondag werd de mannenfinale op Roland Garros afgebroken vanwege de regen. Vandaag werd die partij tussen Djokovic en Nadal uh, hervat. En Vandaar dat vandaag ook Bas het antwoord kwam natuurlijk op die vraag... hoe lang gaat de mannenfinale op Roland Garros duren? Nou, De zuivere speeltijd, want daar ging het om. Van die finale was uiteindelijk 229 minuten. Oftewel 3 uur en 49 minuten. De winnaar van de vraag van zondag is Wim Kamminga. Hij zat er maar een minuut naast. David Wesselman voorspelde ook 3 uur en 50 minuten. Maar heeft net iets later ingezonden dan Wim. Dus dat haloosje gaat echt aan zijn neus voorbij. Ja, we hebben het over tijd, sorry. Prachtige tijd voor tijd de gaat dus naar Wim Kamminga. Uh, blijf het proberen, David, je weet maar nooit. Bij de presentatoren, overigens, we hebben onderling een poeltje. Uh, zat Deborah Bleckenhorst met haar voorspelling van 3 uur en 37 minuten dicht bij de juiste uitslag. En nog uh, nauwkeuriger dus dan Jurgen van den Berg en Bert van ja, we moeten ook die tijd voor tijd vraag van vandaag nog even afronden. In welke minuut van Frankrijk-Engeland wordt de eerste corner genomen? En dat was minuut vijf. Er was een technische storing op de site. Daardoor konden er langer dan tot zes uur worden gestemd. Die deelnemers zijn uiteraard buiten mededinging. Maar ik moet nog wel even zeggen dat toch vier mensen waren die nadat de, in minuut vijf de eerste corner <lacht> werd genomen. toch nog een verkeerde tijd instuurden. Eh, van harte. gefeliciteerd. Tijd ook ja, u, u wint niets. Uh, wie wel het juiste antwoord had was William. William, van wie we geen achternaam weten... nou, ik denk Tel dan... Uh, die voorspelde het juiste antwoord. Hij wint het prachtige tijd-voor-tijd tijd horloge. Uh, bij de presentatoren drie winnaars. Geen van allen met het juiste antwoord... maar ze zaten er alle drie maar een minuut naast. Tim Overdiek, Jeroen Stomphorst en Thijs van der Brink... Voor wie, als je luistert, Thijs, je Twitterpagina staat hier nog open. Ik kan gewoon eh, even, even wat tweets voor je rondsturen. Um, ik ga hem nu ja, afsluiten. Uh, zij krijgen ieder drie punten in uh, de presentatorenpool. Um, in die pool gaan nu Felix Meurders en Deborah Blekkenhorst aan de leiding voor Thijs van der Brink. Morgen natuurlijk een nieuwe vraag in Tijd voor Tijd. De tijd die we willen weten gaat weer over voetbal. Hoeveel seconden blessuretijd wordt er extra gespeeld bij Griekenland Tsjechië? Hoeveel seconden blessuretijd wordt er extra gespeeld bij Griekenland Tsjechië? De eerste helft en de tweede helft, hè? Ja, we zoeken de, de eerste en tweede helft samen. Eh, uitgedrukt in seconden dus. En meedoen kan tot morgenmiddag 6 uur, echt 6 uur, via radio 1nl .no. Lisbon Vertonger, we gaan afscheid nemen. Ik, uh, uh, ik vond het fijn dat u er was. Uh, succes met GroenLinks. Is er nog iets dat u op de valreepen? We hebben nog een minuut. Zegt van nou, dat wil ik nog wel even kwijt. Nou ja, woensdag moeten we natuurlijk van de Duitsers winnen. Ik zou ook heel graag van de Duitsers gaan winnen... met de hoeveelheid zonnepanelen die er op Nederlandse daken komen te liggen. En waar we ook een voorbeeld aan de Duitsers kunnen nemen... misschien ook weer van de Duitsers kunnen winnen... is de Duitse Voetbalbond. Die heeft een Umweltcup... Alle voetbal-elftallen uh, die strijden voor het meest milieuvriendelijke gedrag... krijgen punten. Mooie website van... dat zou de Nederlandse Voetbalbond ook moeten doen. Goed, bij deze. Binnen de minuut zelfs. Dank u, vriendelijk. En nog even snel kijken bij oekraïne zweden Ronald van der Geer. Dit is er al de 2-1 voor Oekraïne in die wedstrijd tegen Zweden. Nog vijf minuten en de extra tijd. Nelberg maakt een overtreding. Vrij trap dus voor Oekraïne. Daar waar Voronin de andere spits ook naar de kant is gegaan. En Rotan zijn vervanger is overigens de vervanger van um, Sevchenko. Is Milevski ook een speler van Dynamo Kiev. En wel bekend een stilist dus nu voorin. Bij Oekraïne dat de lol zo'n beetje niet op kan. En al een beetje rekening houdt met een overwinning. Vooral omdat in die slotfase Zweden eigenlijk... ...geen vuist kan maken. Nu balverlies van Oekraïne op het middenveld. Proberen de Zweden er snel uit te komen... ...maar dan lijkt het me niet dat Melberg de aangewezen man is... ...om dan de paas te versturen. Dat gebeurt wel. Balverlies weer van Oekraïne. Weer Zweden. Zoeken aan de linkerkant. Ibrahimovic in het strafschopgebied... ...maar Melberg ook. Maar beide komen er uiteindelijk niet aan. Omdat die een van de centrale verdedigers, eigenlijk langs de bal gaat. Maar hem nog net schandt. Korner zometeen voor de Zweden nog 4,5 minuut. En de extra tijd. En het is 2-1 voor Oekraïne. Ja, zometeen het vervolg van die wedstrijd. Nu is de halfpunnen van het nieuws. Martijn van Beek. Dit is Radio 1. Het CDA-bestuur is bezig met de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nog niet de hele lijst is bekend, maar zeker is wel... dat na lijsttrekker Sibrand van Haarsma-Buma... de Purmerense wethouder Mona Keijzer komt te staan. Zij werd tweede bij de lijsttrekkersverkiezingen. Het Kamerlid Sander de Rauwe staat op plaats drie. Apple bindt de strijd aan met Google. De producent van de iPhone en de iPad komt met een eigen kaartenprogramma... dat vergelijkbaar is met Google Maps... dat nu marktleider is op het gebied van online kaarten. De kaarten zijn geïntegreerd in het nieuwe besturingssysteem van Apple, iOS 6... dat vandaag is gepresenteerd. De kaarten kunnen ook worden gebruikt als navigatiesysteem. De winnaars van de Nobelprijs krijgen voortaan minder geld. Vanwege de slechte economische tijden is het prijzengeld met een vijfde verlaagd... van 1,1 miljoen euro naar 9 ton... De Nobelprijs wordt betaald uit het rendement... op de tientallen miljoenen Zweedse kronen... uit de erfenis van de industrieel Alfred Nobel. En in Dierenpark Emmen zijn twee olifanten doodgegaan. Een vrouwtje en haar jong, dat drie weken geleden werd geboren. De zieke moeder viel vanmorgen op haar jong en stierf later. Het pasgeboren olifantje was al verzwakt... en zijn toestand ging nog verder achteruit... doordat zijn moeder op hem was terechtgekomen... dat olifantje heeft een spuitje gekregen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 zomer. Straks gaan we het hebben over uh, virussen Stuksnet en Flame. Uitgebreide uitleg daarover zometeen. Ja, moet er een sharia-raad komen in Nederland? En Oekraïne-zweden, Ronald van der Geer. 2-1 voor uh, Oekraïne. Op de klok nog uh, iets, meer dan, iets minder dan uh, drie minuten. Maar er komt nog uh, nodig extra tijd bij natuurlijk. Want er is driftig gewisseld aan uh, beide kanten. En dat zal de Turkse scheidsrechter niet ontgaan zijn. Oekraïne probeert nu op balbezit te spelen. Maar wordt onmiddellijk op de Zweedse helft opgejaagd. Want de Zweden willen meer. De Zweden willen een goal maken. Willen op zoek naar Ibrahimovic, Elmander die daar voorin staan. En ook die Melberg. 33 jaar toch. Maar uh, hij loopt uh, grote afstanden. Van voor naar achter, ook hij is een stukje onverzettelijkheid. Dat ongetwijfeld wil bijdragen aan die gelijkmaker van Zweden en Oekraïne. Ja, de mensen op de tribune zijn nerveus. Natuurlijk, die spelers achterin worden ook nerveuzer van uh, Oekraïne. Want het zal je toch maar gebeuren dat je voor het eerst op een EK speelt in eigen land. En dat je lekker begint met een overwinning. Daar kun je een tijdje op teren. Ja, die Zweden hebben natuurlijk wel aardige spelers daar in staan. Voorlopig kan er niets gebeuren, want Oekraïne heeft de bal. Met uh, Timo Sjoek vervolgens aan de linkerkant aanval waar Milewski wel bij betrokken wil worden. Nou, die krijgt de bal dan ook. Nu aan de rechterkant van het strafschopgebied. Kappen, draaien, moet dan om een tegenstander heen. Nee, besluit toch weer een etage terug te spelen naar Timo Sjoek. Hij is degene die de aanvoerdersband van Levchenko heeft overgenomen. Gusev, de rechtsback, meldt zich er ook voor in. Timo Sjoek in de as van het veld. Kan er geschoten gaan worden, kan ook gepaast worden. Nou ja, Zweden probeert de bal weg te werken, maar krijgt hem niet weg. Uiteindelijk nu de diepte gezocht. Rechterkant strafschopgebied, maar de bal gaat over de achterlijn. En dan is er ook nog eens een overtreding gemaakt. De man die uh, werd uh, weggestuurd bij... Uh, de... Oekraïne was de rechtsback. Husev, die uh, toch, zich toch, ondanks dat hij uh, zich misschien beter kan bezighouden met verdedigende taken... gewoon inschakelt en zich dus meldt in uh, vijandelijk strafstopgebied in een duel met Melberg. Nou, Doetrop is inmiddels genomen door uh, Oekraïne of door uh, Zweden. Met uh, Olsson nu over de middenlijn aan de linkerkant. Oekraïne plooit terug op eigen helft alles. Linies kort op elkaar. De eerste twee die gaan storen staan zo'n beetje rond uh, de middenlijn. En Zweden moet daar nu nou maar een antwoord op... Uh, weten te vinden wie ja Ibrahimovic wil wel kaatsen twee keer zelfs in de combinatie hier komt hij nee daar komt hij niet bal wordt overgeschoten combinatie dubbele combinatie met Ibrahimovic door invaller Johan Elmander en die had zich voor even onsterfelijk kunnen maken in uh, Zweden maar uiteindelijk als hij voor de tweede keer de bal krijgt in het strafsomgebied en in redelijk vrije positie staat schiet hij de bal hoog over de goal van uh, Oekraïne wat een kans ja Wilhelmsson die stond naast hem en grijpt naar zijn hoofd van ach jongen had die bal maar aan mij gegeven. Maar Elman, er is een spits, ziet de mogelijkheid. Maar in al zijn haast schiet hij hoog over de goal van uh, Oekraïne heen. En blijft het dus 2-1. En zie je de opluchting op de tribunes. Mensen hebben het niet meer van uh, de spanning. Want de 90 minuten zitten erop. En drie minuten extra speeltijd heeft Zakir, de Turkse scheidsrechter, uh, nog gevonden. Als er een lange bal is bij uh, de Zweden, die bij Oekraïne over de achterlijn gaat. En dat betekent dat Piatov, de keeper van Oekraïne, weer de nodige tijd kan nemen gaan de speler trouwens van Oekraïne nu tegen de vlakte en zegt ja ik ben geraakt door Johan Elmander die achter die bal aanging. Elmander zegt tegen de Turkse scheidsrechter van niet. Ik denk dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft. Maar het is de centrale verdediger Kageridi, speler van Kiev. Ja hij krijgt wel een duwtje. Hij krijgt ook wel een knietje van Elmander. Maar kan nooit zo zwaar gewond zijn geraakt als hij nu de scheidsrechter wil doen laten geloven. Nog twee minuten en twintig seconden. Oekraïne 2, 2 1. Goed, een stuk uh, code van het uh, computervirus Flame is bijna gelijk aan dat van Stuxnet. En dat heeft een computerbeveiligingsbedrijf, uh, Kaspersky, ontdekt. Het Stuxnet-virus veroorzaakt in 2010, misschien weet u het nog, problemen in de uraniumverrijkingsfabriek bij de Iraanse stad Natans. Uh, Iran beschuldigde de VS toen van het maken van het virus. Roel Schouwenberg van Kaspersky, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja. Dat Flame-virus, waarom is het nou zo erg dat het lijkt op uh, dat van Stuxnet? Uh, nou, uh, Flame is een aantal weken geleden ontdekt en uh, sindsdien uh, he, uh, geloofden wij dat uh, Flame en Stuxnet twee paralleloperaties waren um, in opdracht van dezelfde entiteit. Uh -huh. En we, we zagen dat er een bepaalde soort code uh, voorkwam in zowel uh, Stuxnet als uh, Flame, uh, wat ons deed geloven dat er uh, ja, in elk geval iets van een uh, gedeelde... ...bronnen waren voor beide teams, beide projecten. En wat we, wat we nu hebben gezien is daadwerkelijk uh, een code van Flame in de eerste variant van Stuxnet. Wat, uh, wat duidelijk aangeeft dat deze twee teams uh, minimaal één keer daadwerkelijk hebben samengewerkt. Ja, en dat ze met datzelfde virus hetzelfde doel hadden, is die conclusie dan ook gerechtvaardigd, alleen op een andere manier? Uh, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, net zoals u zei, had inderdaad een, uh, ja, een destructive uh, doel. Uh, Flame lijkt voor, zo, voor zoverre uh, alleen een spionageoperatie, waar, waar men veel informatie probeert te winnen van de, van de doelwitten. Maar Flame is ontzettend modulair opgebouwd en er, er zijn vele modules in de omloop waarvan wij er. Uh, uh, wij uh, waarschijnlijk ook een aantal niet hebben. Uh -huh. Dus het kan goed zijn dat er een module uh, bestaat voor flame... die uh, ook destructive capabilities heeft, maar uh, die is nog simpelweg niet gevonden. Ja, dus uh, de conclusie kan zijn dat, uh, dat u uh, zegt eigenlijk dat het georganiseerd is... dat er een georganiseerd netwerk achter zit die die virussen maakt. Uh, dat dat zonder twijfel. Als we kijken naar de, de stuxnet en flame-operaties... Zeker de, de flame spionage operatie die minimaal tien keer zo groot is als uh, uh, nou, uh, uh, enig iets wat we daarvoor hebben gezien. Dat, dat kan alleen door een overheid gesponsord zijn. Daarnaast, uh, ja, voor een gewone cybercrimineel is dat natuurlijk niet direct een, uh, een financieel gewin om een uh, nucleaire uh, enrichment facility te saboteren. Uh, en met, met dat doel uh, ja, dat wijst het natuurlijk wederom weer, weer naar, een, naar een overheid... Uh, die opdracht heeft gegeven tot het creëren en, uh, van deze maalweg. Ja, tot slot. Korte antwoord. Er wordt gewezen naar de VS, terecht. Uh, dat kunnen wij niet afleiden uit de code. Nee, goed. Uh, dan moeten we daar dus meer bewijzen voor uh, zien te krijgen... waar de oorsprong ligt van dat virus. Ik dank u vriendelijk, uh, meneer Schouwenberg van uh, Kaspersky. De laatste momenten van de Oekraïne en Zweden, Ronald van der Geer. Het is 2-1 voor Oekraïne. Extra tijd zit er al op. Maar omdat Oekraïne nog een wissel heeft uitgevoerd. Heeft de Turkse scheidsrechter Sakir besloten. Om hem even te laten doorgaan. Een kans nog, zeg, voor Melberg. Er werd gestoken vanaf de rechterkant. Linkerkant strafschopgebied. Hij was er eerder bijna de verdediger Kusev. Maar hij tilde hem over de goal van Oekraïne heen. 94 minuten en een beetje. Zijn we al bezig? Wanneer komt het eindsignaal? Wanneer gaat het gebeuren? We zagen net Olson nog opkomen namens Zweden. Wilde eigenlijk wel een penalty. Want hij uh, zei dat hij ten val werd gebracht. Maar we zagen in de herhaling dat dat niet het geval was. Maar Zweden doet er nu alles aan. Natuurlijk, opportunisme troef. Lange bal van achteruit van Isaacsson. Maar verdedigd door Oekraïne. En wanneer komt dat eindsignaal nou? Je ziet de mannen in het gil en naar smachten. Je ziet de 60.000 toeschouwers. Minder Zweden dan. Zie je er naar smachten. En daar is dat eindsignaal. Shevchenko springt in de armen van Oleg Blogin. zijn coach. Hij die besloot om Shevchenko op te stellen... En gewoon te doen waar hij zelf zin in had. En die Shevchenko heeft hem niet laten zakken. Twee doelpunten van de 35-jarige houdspits van Milan, van Chelsea... en nu van Dynamo Kiev. Hij die bezig is aan zijn laatste kunstje... zorgt ervoor dat iedereen dronken kan worden in Oekraïne vanavond. Want er is gewonnen met 2-1 van Zweden... in een fantastische wedstrijd vanavond in Kiev. Ja, afgeschoenen denk jij, zij Zweden hè, vooraf? Ja, nou goed... Uh... Dat is ook niet zo gek hè, als je Ibrahim of iets hebt. Maar ja, hij maakte wel 1-0. Maar uh, ja, ze kwamen heel knap terug. En twee uh, goede spitse goals van uh, Shevchenko. Een man uiteraard van de wedstrijd. En waarbij met name ook uh, wel opviel dat Melberg, een uh, ervaren verdediger... Ja, die keek alleen naar de, naar de bal. En wist absoluut niet uh, waar de spits uh, zat. En hij kwam knap voor hem en scoorde. Ibrahimovic die, die, die, ja, die probeerde hem nog af te dekken. De, de, de, de tweede goal was natuurlijk de... ook nog een, uh, ja, een negatieve rol voor uh, Ibrahimovic. Die hetzelfde overkwam. Weer kwam Cevchenko ervoor. En kopte hem knap bij de eerste paal binnen. Maar is het dan puur twee keer individuele klasse... waardoor Oekraïne nu uh, zo'n enorm feest heeft? Nou, ze hebben het wel afgedwongen. Ik vond dat ze... Ze hebben er, zijn er echt voor gegaan. Ze hebben er hard. Voor gewerkt en uh, ja, de ploeg uh, speelde wat opportunistisch voetbal. Het was niet technisch heel verfijnd, maar er zat, er zat enorm veel inzet in en uh, team spirit. En de Zweden, ja, die ondanks de voorsprong toch wat vlak en dat kon je ook wel zien uh, aan de twee tegengoals waren ze niet bij de les. Ja, nu hebben we alle vier de ploegen in groep D aan het werk gezien. Uh, maar ja, probeer er eens zo klaar van te maken. Nou ja, Zweden, dat wordt een lastig verhaal hè. als je deze wedstrijd verliest. Uh, tegen op papier, misschien, eh, ondanks het thuisvoordeel, de wat de minste ploeg. Ja, dat wordt heel moeilijk. Maar Oekraïne met het thuisvoordeel gaat wel meedoen. Hè, want je hebt nog twee wedstrijden. En ja, zeker nu. Er eh, zal een enorme boost zijn eh, na deze wedstrijd. Dat is ook leuk voor het toernooi natuurlijk. Heel dat erg is ja. leuk voor het toernooi. En, ja, ik, uh, ik, scha ik schat toch de kansen van Oekraïne op de volgende ronde in één keer een stuk groter als, als voor uh, deze wedstrijd. Lijkt me duidelijk. We gaan, uh, we gaan volgens mij eens even luisteren wat Marcel Geuze te vertellen heeft. Ja, want we gaan naar de top 5. De radio in Zomer top 5. Want uh, ja, die jacht is geopend op het mooiste fragment van deze zomer. Uh, we gaan op weg naar een top 5. De komende weken gaat er iedere dag een fragment in en dus ook eentje uit. Maar de eerste dagen van de Radio 1 Sportzomer bouwen we aan de eerste vijf fragmenten. Uh, vrijdag koos Robert Maaskant het eerste fragment. Het openingsdoelpunt van het EK in Polen-Griekenland. Lewandowski is de maker van het doelpunt. Lewandowski, wie anders zou je zeggen, de topscorer van Borussia Dortmund. Polen leidt met 1-0 tegen Griekenland. En Raf Willems koos het tweede fragment uit Nederland-Denemarken. Avalai kan schieten aan Paas in een dribbel En Afvalaie, en daar komt een schot. En die schiet een halve meter over. De actie is goed.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 Ja, nu is de beurt dus aan jou, Marcel Reuzer. Uh, wat is het vierde fragment om die Radio 1 Sportfragmenten top 5 op te bouwen? Ja, ik dacht ik moet een moment kiezen wat een beetje opvalt. En ik dacht, ga eens geen doelpunt kiezen. Nou, ik dacht, ik kies een moment voor compassie. En dat is namelijk een, een, een moment waar, waarin Van Persie faalt. En uh, ik vind dat we te snel zijn met... Uh, ja, te, te makkelijk uh, om te oordelen, zeg maar. Hij is een beetje aan het. Volgens mij chookt hij in, in, in het... Uh, in het shirt van het Nederlands Elftal. Dus hij wat? Hij, hij? Hij, hij, hij? Choked? Uh, ja, choked. Ik heb hem bij Arsenal, Arsenal nog nooit een, een, een bal uh, zo zien missen... als nu in het Nederlands Elftal. Dus dat oranje shirt, dat doet iets met hem. Hij wil te graag. En, uh, en daarvoor wil ik, uh, ja, wil ik ook een beetje het vormen opnemen, zeg maar. Dus Ga daarom mijn fragment. Het gaat dus om dit fragment.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 Ja, ja, hij het maait een beetje uh, langs die bol, hè? Net niet. Ja, in de tweede helft zit hij dat nog een keer, eigenlijk. En hij had het nu met rechts aan moeten nemen. Het is allemaal makkelijk gezegd. Ja, Van Persie wil ook beter, zeg maar. We zijn te hard voor hem. Ja, ja, ja. Ik bedoel, ja, ik denk dat hij dat zelf ook niet wil. Je kunt wel meekankeren met iedereen, maar... Ik vind het dan makkelijk om te roepen van Pesci de Rijden en hun te laten erin. Overigens moet dat wel gebeuren. Ik ja. <laughs> kan het niet nalaten. Nee, dat dacht ik al. Goed Marcel, dank je wel voor je fragment. En we horen je gauw weer terug hier op Radio 1. Oké, okay. okay. dank je wel. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Voetbalvrouwen. Iedere dag bellen we even met voetbalvrouw Daisy, de vriendin van derde keeper Misha Vorm. En net als twee jaar geleden, tijdens het WK, is Daisy zwanger. Dubbele spanning dus tijdens dit toernooi voor de familie Vorm. Hi Daisy. Goedenavond. Hoe is het in Malaga? Lekker, lekker warm nog. Ja, ja, dat zal wel. Hier stort en regent het de hele dag. Hoe is het daar met het EK? Liggen ze een beetje wakker van? Ja, wakker weet ik niet, maar het is wel, er is wel wat te doen hier. Ja, elke avond uh, en, ja, om zes uur begint het hier. Uh, hebben ze een grote zaal geopend waar je uh, gewoon het voetbal kan volgen? Elke wedstrijd. En uh, iedereen is toch wel in zijn eigen land verkleurd, zie ik. Zeg, word jij daar herkend als vrouw van de derde doelman van Oranje? Tweede doelman. Sorry, hè? sorry ja, ja. je hebt gelijk. Je op je strepen staan. <laughs> je op ja, strepen staan. Dit moet ik even recht zetten, sorry. <laughs> nee, ik word niet zo erkend gelukkig. Nee, Gelukkig niet. Er zijn nog niet heel veel Nederlanders hier. Dus uh, dat is wel mijn voordeel. Maar uh, nee, totaal niet eigenlijk. Dus het is heel erg lekker. Dus je ligt gewoon lekker uh, vrij uit in je bikini uh, in een stoeltje? Inderdaad. Lekker met mijn dikke buikje in de bikini. Dus uh, ja, gelukkig kan het zo. Dus ik ben er heel blij mee. Zeg, er gaat een gerucht, ik moet hem even aan je stellen als voetbalvrouw, uh, dat ze op Malaga leuke tassen hebben. Zo hebben wij hier vernomen, klopt dat? Ja, klopt. Er zijn echt hele leuke dingetjes te vinden. Ze zijn toevallig vandaag naar de markt toe geweest hier. En ze hebben echt, uh, ja, echt leuke dingetjes voor, voor niet al te veel geld. Dus dat is helemaal leuk. En Nu even over uh, even, even zaken doen. Hè? Hoe is het met Michel? Ja, uh, het gaat eigenlijk wel goed. Ik denk wel dat ze nu echt klaar voor zijn. Alleen, uh, ja, ik merk toch een beetje van, ja, dat de spanning nu wel echt begint te stijgen. Ja, en hoe vindt u dat vliegen? Want uh, ik hoor journalisten in ieder geval klagen, maar uh, de spelers ook? Uh, nee, ik heb nog niet over horen klagen, maar het is wel natuurlijk, uh, ja, het is heel intensief. En vooral omdat ze morgen weer terug moeten. Alleen het scheelt dat ze nu in Polen hebben ze echt heel slecht weer. En daar is, het, ja, daar is het wel warm. Dus dat is één voordeeltje. Alleen ik heb gehoord dat het heel erg warm wordt woensdag. Dus dat is misschien weer een nadeel voor het voetbal. Mm. Maar ik heb hem nog niet echt horen klagen daarover. Zeg maar even, je zegt van dat je toch wel merkt dat de spanning nu begint uh, toe te nemen. Hoe merk je dat dan? Ja, toch in de gesprekken een beetje dat ze wel echt, uh, ja, toch wel echt ermee bezig zijn dat, dat Duitsland gewoon echt een. ...hele grote tegenstander is en uh, ja, dat ze voor klaar moeten zijn nu. Ja. Ze moeten winnen en het moet nu gewoon. Ja, maar kan je, kan je een voorbeeld geven waar je dat merkt dan bijvoorbeeld? Ja, toch dat hij er meer over praat nu. Nu, ja. echt, uh, nu is het echt het gespreksonderwerp van hoe gaan we het doen... ...en uh, ja, dat we gewoon heel erg benieuwd zijn eigenlijk vooral. Ja, eh, maar het, het, het kan natuurlijk zijn dat je hem dan heel snel ook al weer thuis hebt. Ja, inderdaad. Ja, dat is wel heel lekker, daar moet ik toch heel eerlijk in zijn. Maar dan moet, je ook weer, dan moet je ook weer daar weg. Ja, nee, ja ik ga sowieso uh, ik heb de dag ingepland dat hij terug zou kunnen komen. Dus uh, ik wacht hem sowieso op en ik wil er sowieso dan terug zijn. Ik heb wel zoiets van, stel dat het zo'n domper wordt, ja. dan wil ik ook gewoon voor hem zijn uh, samen met die kleine. Ja, zeker. Zeg, uh, tot slot, kijk je wel een beetje uit met dat vlees en met die all-inclusive uh, resorts <laughs> Ja, nee, je kijkt heel goed uit. En we eten ook lekker s'avonds aan de boulevard. Dus dat is heerlijk, joh. Ah, Oké. Okay. Nou, uh, bedankt. Uh, Wilt rusten, maar weer. En tot morgen namens ons, hè? Is goed. Dag. Tot morgen. Doei doei. doei doei. Doei doei. Dit is de Radio 1 Sportszomer. Met Herman van der Zand en Robert Meder. The and put up a lie. With a pink hotel a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 now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 Pay paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise and put up. Ja, via de webcam kunt u uw collega Robert Meeder zien uh, meedrummen... Wat? met de County Growth. <laughs> Radio 1.nl. De Big Yellow Taxi, Radio 1.nl. Daar ziet u ook de clip dan voorbij komen. Ja, de sportdag zit er alweer, alweer bij aan de spoordag uh, die erop zit. Gaat hard zo. Voor je weet is het uh, 13 augustus. Een uh, <laughs> mooi moment nu om uh, nog even terug te kijken op deze dag. Rafael Nadal doet het zeven keer nu Roland Garros heeft hij gewonnen en daarmee is hij echt uniek want hij stond samen met 6 met Björn Borg en nu doet hij het dus opnieuw. Voor well, for me is het really honor now but anyway for me the most important thing is is this tournament Voor no, for me this tournament is probably the the most special tournament of the world and for me be back here in the center court playing in no the final I'm having... This trophy with me is something unforgettable and I am really really emotional. and you know it's probably one of the most special moments in my career. Pour de beau, c'est bien frappé et l'ouverture du score L'ouverture du score pour l'Angleterre ici à Donnesk. C'est Jean de Engels op voorsprong. Kopbal van Leskut uit een vrije trap van Gerard. Diara verdedigde dramatisch namens de Fransen. Het is de eerste in het land goal voor Leskut. Engeland leidt in Donetsk met 1-0 tegen de Fransen. de Doelpunt voor Frankrijk. Het is Nasri die de bal heel goed binnenschit. Vanaf de rand rasso gebied in de korte hoek. Joe Hart kansloos. Engelsen lieten zich te veel terugdringen. Fransen kwamen over de linkerkant. Combinatie Nasri. Evra bemoeide zich ermee. En dan er is uiteindelijk Nasri die eigenlijk vrij kan inschieten. En dan horen we het eindsignaal van de scheidsrechter Nicolas Risoli. En hebben een hele matige Frankrijk tegen Engeland gehad. We hadden ons erop verheugd. Maar het werd een gelijkspel na twee doelpunten in de eerste helft van Leskert voor Engeland. En Nasri voor Frankrijk. Beide coaches geven elkaar een hand. Frankrijk en Engeland zijn tevreden met dit gelijke spel in Oekraïne. De linkse. Die bol, die bol, die bol, de bol, die bol. Slaat aan Ibrahimovic, het al Zweden. Want die bal wordt vanaf de linkerkant teruggebracht. En Ibrahimovic met een buitengewoon simpele voetbeweging verrast die doelman Piatov van dichtbij. En zo komt dus kort na rust Zweden toch op een 1 voorsprong tegen het thuisland Oekraïne. De Versticht ging te daar komt een lek in. De snel van de Tonik. nee! nee. Schevchenko zijn doelpunt op aangeven van Jamalenko. Interessant. Interessant. Interessant. Die heet voor het in Ucraïna. De 2-1 geworden voor Oekraïne. En wie anders dan Stevchenko maakte de goal. Twee doelpunten van de 35-jarige Houdspits van Ilan, van Chelsea en nu van Dynamo Kiev.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 Ja, geweldig onderwerp natuurlijk. Seksueel geperverteerde pingwins. Nog één keer dan. Seksueel ja. geperverteerde penguins. Ongelooflijk. Hoe lang <laughs> heb je dat op geoefend? Minstens is het een kwartier. <laughs> het zijn, uh, ja, het zijn uh, seksuele hooligans, zeg maar, pingwins. Die schijnen allerlei. ...onaangename dingen met elkaar te doen, ook na de dood. Maar wat is je favoriete onderwerp zo meteen? Ah, uh, mijn favoriete Nou, we gaan het over uh, de lijst van het CDA hebben. Nou, dat dus. vind ik natuurlijk oh, ook dan wel nummer heel twee leuk. Is Mona Keizer, uiteraard, ja, zagen ja. we al aankomen. Maar toch leuk dat we dat weten. En met Hans-Andrika praten we ook uh, over ritueel slachten. Nou, gezellig. En, en, en ook nog, los van pings. En we gaan het ook nog hebben over het iconische eiland Ook Oh, eens. Nou, uh, allemaal redenen om uh, ga te blijven strik. luisteren. De ritueel slachten van Pingwing zometeen na het oog. Zometeen even je nek uh, met het oog. Morgen, ja. meer om tien uur. Hè? Morgen zijn ze om tien uur. Thijs en Ja. Wat ons betreft toch een heel fijne avond. En veel plezier met het oog, zometeen met Eva. Wij zijn één. En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 Dit is Radio 1.